Gemeente, in de voorbeden van de gemeente gedenken wij de heer Bakker van de straat nummer 9, opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. De heer Meuleman, Prinses Marijkenstraat nummer 11, die maandag in de Wezenlanden moet worden geopereerd en ook voor zijn vrouw, die vanwege die opname tijdelijk in het verpleeghuis van de Wezenlanden verblijft. Mevrouw Seinen van de Ruitenstraat nummer 12, die voor een nieronderzoek enkele dagen was opgenomen, maar weer thuis mocht komen. Zieken thuis in verzorgings- of verpleeghuizen en uiteraard ook het bruidspaar Patrick en Gabriella die vrijdag gaan trouwen. Wij bidden ook voor de kinderen en hun ouders, omdat de kinderen maandag weer naar school gaan. Zullen wij samen danken en bidden. Heren, wat een wonderlijke gelijkenis. En zo onderwijst u, Heere Jezus, Christus, discipelen, fariseeën en schriftgeleerden, mensen die zich om u heen verzamelden. Murmurerende fariseeën moesten het doen met deze gelijkenis. Het is te hopen dat ze het verstaan hebben. Wat bent u een wonderlijke heiland. Wat buigt u zich laag neer. Wat bent u, Heer Jezus, van ver gekomen. Dat komt niet door u. Dat komt door ons. Omdat we zo ver weggelopen waren. Daarom bent u van zo ver gekomen naar deze aarde. Geworden uit een vrouw, geboren in een stal, geworden onder de wet. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. Om degene die onder de wet waren te verlossen. Dat is uw werk, dat is uw naam. Heere, wilt u de prediking van het evangelie zegenen? Kinderen, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, trekken, zodat wij voor eens en voor altijd verbonden raken aan deze naam. Die naam draagt mijn heiland, mijn lust en mijn lied. Dat is de enige naam die het uithoudt in al de omstandigheden van dit leven en zelfs daarna. Wij hebben die naam nodig. Overtuig ons daarvan. Zegen de prediking van het evangelie. Neem al het verkeerde weg. Zegen de gemeente. Met haar dienaar, met de amstdragers, met al het werk dat in uw naam geschieden mag. Straks gaat het weer beginnen. De Scholen die de deuren weer openzetten. De vaders en moeders die misschien met gemengde voelen, gevoelens hun kinderen voor het eerst naar school brengen of ze voor het eerst op de fiets of op andere wijze naar de middelbare school laten vertrekken. Twaalf jaar, het zijn nog maar kinderen. Wilt u met vaders en moeders zijn in hun zorgen daarover? Wil met onze kinderen zijn? Wilt u ze bewaren over de wegen? Wilt u het zo maken dat het onderwijs wat gegeven mag worden, gezegend mag worden... Ook en met name het christelijk onderwijs. Wilt u onderwijzers en onderwijzeressen iets geven van de leiding en van de bezieling van uw heilige geest? Dat ze niet alleen maar professioneel zijn, maar dat er een drijfveer mag zijn. Om waar het ook kan iets door te geven van die ene naam. Zegen hen, ook al degenen in de gemeente die het moeilijk hebben, wij noemden hun namen in het ziekenhuis of in een verpleeghuis of een verzorgingshuis of opgenomen voor een opname, een operatie of zelfs een verblijf in een ander land of als er dankbaarheid is als we weer thuis mochten komen. Heren, wij dragen heel de nood in de gezinnen en voor alleenstaande mensen die alleen door het leven gaan aan u op. Blijdschap mag er zijn als u mensen door de band van het huwelijk aan elkaar verbindt. Wat is er beter dan de eerste gang te maken naar uw huis en samen te knielen voor uw aangezicht. En gezegend worden onder uw zegenende handen. Wat is dat een machtig wonder. Heren wij dragen heel uw kerk aan u op. Niet alleen hier in deze plaats. Maar ook in dorp en stad in ons land. Ook over de grenzen heen. Over wereldzeeën heen. Waar mensen werken en geloven. In vaak heel moeilijke omstandigheden. Wilt u zijn met mensen die in grote nood zijn? Wij denken aan het arme Peruaanse volk in Zuid-Amerika. Waar een aardbeving huizen wegvaagde en levens wegnam. En dan zo vaak van de allerarmsten die helemaal niets hadden. Mensen in de gevangenis in Zwolle die uit Zuid-Amerika komen. Vrouwen vertelden ons erover. Over de erbarmelijke omstandigheden daar. Heer ontferm u over hen. En wilt u de hulp zegenen. En wilt u het zo maken. Dat ook daar heel ver weg. Uw naam aangeroepen mag worden. Het zijn toch ook schepselen van uw handen. En de orkaan dien die zich opmaakt om door het Caribisch gebied te razen. Waar mensen bang zijn over dingen die komen gaat. Of in het verre China, een tyfoon. De krachten, het geweld in de schepping dat zich manifesteert. Heren, wie zijn wij... Waar moeten wij ons bergen als machten in de schepping zich losmaken? O, laten wij heel de nood van deze wereld bij u brengen. Ook waar oorlog is en onvrede, wapengekletter, problematiek. Heere, wilt u in deze, in deze wereld uw koninkrijk oprichten? En dat er een gemeente, een volk mag zijn, die mag bidden daarom. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Ai, werp de troon van Satan, neergeer ons door uw woord en geest. Doe dat. En wilt gij uw koninkrijk uitbreiden tot aan de einden van de aarde. Neem onze dankzegging aan. Vergeef al het verkeerde. In Jezus' naam. Amen. Gemeente zingen wij tot slot op psalm 73 daar van de versen 13 en 14. 73 13 en 14.